Uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister Kerry gaat ervan uit dat het vredesoverleg over Syrië maandag zoals gepland in Geneve kan doorgaan. Kerry zei dat in Saoedi-Arabië, waar hij met de hoogste leiders over de conflicten in Syrië en Jemen sprak. De Amerikanen staan in direct contact met de Russen om de partijen maandag aan de onderhandelingstafel te krijgen...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 De vereniging van bedrijfsartsen denkt zelfs dat het percentage niet-medisch verzuim nog hoger ligt. Veel van de 40.000 mensen die thuishulp krijgen van TSN Thuiszorg... weten nog niet of ze hun vertrouwde hulp kunnen houden. Maar een derde van de gemeente heeft al een oplossing gevonden... waarbij dat zeker voor iedereen geldt. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS, waar 125 gemeenten aan meededen. Bij nog eens een derde verliest op zijn minst een deel zijn eigen thuishulp... En dan is er bij een derde van de gemeente nog geen duidelijkheid. Meestal omdat nog niet bekend is wie de huishoudelijke hulp overneemt. Het weer in het hele land volop zon. In het oosten straks mogelijk wat wolkenvelden. En vanmiddag is het 8 tot 10 graden. Komende nacht opnieuw ligt de vorst. En morgen overdag weer zonnig bij maximaal van 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Hokka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu goedemorgen Zandvoort. Lasciatemi cantare con la guitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Sono Italia gli spaghetti a dente.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 Ja, Zandvoort vanuit uh, Geniet Hoogland dit keer, maar vanuit de studio. En ach, dat is weer eens wat anders. We hebben desondanks een fantastisch programma voor u. En, uh, eerst ga ik even zeggen wie er allemaal iets doet. De redactie was Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik... met de eindredactie Gerry Rutte. De techniek is dit keer dan in handen van Wilco... Uh, de koffie, oh nee, die hebben we niet, want we zitten niet bij Hoogland... maar oh, misschien krijgen we ja, maar maar toch die wel komt Er wordt al heel hard aan gewerkt. Er wordt aan gewerkt, oké. Okay. Presentatie, Arie Koper. En Henny van der Weden. Uh, wij gaan u vertellen wat wij allemaal dan aan verschrikkelijk leuke dingen hebben. en uh, We beginnen met de jaarlijkse uitvoering van de of WURF op 19 maart. En Mieke Hollander en Ant Veldwies is al aangeschoven door de kou... en uh, zitten even bij te komen... Daarna gevolgd door het Big Move-programma van fysiotherapie, de Prinsenhof. En daarvoor schuiven straks Floor Akkerman en Arjan de Boer aan. En dan voor het nieuws hebben we nog één uh, onderdeel. En dat is ondernemer Blokker, oftewel Kees Bruinzeel. Die gaat het nodige vertellen. Dan hebben we nieuws en na het nieuws hebben we... De Week van de Zorg en Welzijn. En daarvoor komt Ria Winters van de stichting Amie Ouderenzorg. Ik begreep uit Huizen Bodaan in Bentveld. Oké. Okay. We gaan het allemaal horen en u ook. Uh, daarna voor de derde keer het uh, uh, op naar het Nederlands kampioenschap Dressuur, klasse Z2. Ik heb het gegoogeld, want ik heb niet zoveel met paarden, maar het is wel nee, erg leuk. Ja, ook niet. <laughs> nee, maar er komt Ja de Oort en die gaat ons helemaal bijpraten. Ja, op. ja, een van de 500.000 nee, 500, uh, Amazones moet ik zeggen. Uh, okay. Er is daarna gevolgd door Jesse Zandvoort waarvoor Hans Rijmers het een en ander kon vertellen. En dat was het programma voor vandaag. En nogmaals een uh, zeer hartelijk welkom aan beide dames van de Wurf. Ik heb geprobeerd, luisteraars, om uh, de naam te ontfutselen van de rol die ze gaan spelen. Maar beide dames houden stevig de kaken op elkaar. Dus voor u betekent dat toch weer een ongelooflijk leuke, spannende week. Want u weet het dus ook niet. En voor jou toch ook? Voor mij ook. Oh ja. Ik ga kijken, maar ik dacht misschien, misschien, maar nee. Dus het moet okay. een verrassing blijven. Goed, gaan we doen. Uh, Mieke en Ans, allebei welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn jullie heel hard bezig met ja, ja. repeteren en denken? Loop je op straat en elke keer je rol te repeteren? Nou, zover is het nog niet. Nee? Over. Want ik hoorde net van jou dat dit... Uh, bij, het zijn twee stukken hè, die dit keer gespeeld worden. En beide stukken zijn al een keer gespeeld. En uh, twaalf jaar geleden hebben we deze stukken ook gespeeld. Oké, okay, en kun je daar iets meer over vertellen? Mag dat wel? Het eerste stuk is uh, de proefvaart van de redboot. Dus ja. Een, uh, waar gebeurt verhaal? Geschreven door de heer E. Keur. Het is een beetje droevig verhaal, maar het, het leven is niet altijd uh, vrolijk. Nee, het, en, dat is gewoon zo ja, soms, ja. Het, zijn, het is eigenlijk een éénakter in tweeën gesplit. Er zit een hele kleine pauze tussen. Want we gaan dus even overstappen met een, een nachtje. En een decorwisseling neem ik aan? Nee, nee, nee, dat, dat, nee niet. dat hoeft okay. niet. Het speelt allebei in een huiskamer. Dus dit jaar hebben we een makkie. Ik wil ja. zeggen. <laughs> ja, echt ja. Maar het loopt dus droevig af. Ja, een beetje. dat is eigenlijk het enige wat we mogen zeggen. Ja, gelukkig. Als het je gelooft, dat kan niet. Gelukkig ik dat jullie... Uh, nee, maar nee, ja, het, ja, het wordt ja, ook in gelachen. Dat zijn jullie voordat je begint. Of tijdens, dan is het ook wel, heel, uh, wel iets om te lachen. Ja, ja, maar dat is toch gebruikelijk bij jullie voorstellingen? Ja, als... meestal wel, ja. Ja hoor, <laughs> ja. het is altijd leuk. Maar ja, het ja, zijn toch altijd stukken van vroeger. En vroeger was het toch niet altijd zo uh, nee, leuk nee, nee, in Zandvoort. Ik hoor wel eens... Is... Met die scheepvaart oh. natuurlijk. Nee, en nee met, dat is uh, waar. He, de mensen die omkwamen. Dus ja, ja het was niet altijd... Uh, maar en het is al wel deel van het Zandvoortse leven. Ja, ja. ja, altijd. Ja, wij, wij ja. zijn eraan gebonden natuurlijk. En daarna nog een stuk... De Moriaan in de noordbuurt. En vertel daar ah. eens iets over. Ik wil er niet al te veel over vertellen. Nee, dat maar, ik maar het is overgreden. ook een waargebeurd verhaal van een Amsterdamse dame... die dus elk jaar een maand kwam logeren in Zandvoort. Geschreven door hem. Anton Steen? Ja. ja. Ik heb hem inderdaad alles een keer uh, meegemaakt. En ik moet zeggen dat dit luisterhuis een hilarisch... Uh, hilarische momenten ah. opleveren. Ja, klopt. man Inderdaad. die had het nogal moeilijk in die tijd... als de mooie vrouwen waren. Vertel, vertel eens, Ant. Nou, nee, dat zie je wel. Want dat is juist uh, het nee, mooie ervan. Ik dacht dat er een levensfilosofie uh, kwam nu. Over. Nee, oké. Okay. Iets verder um, over de Wurf. Uh, het it, is natuurlijk uh, de oudste... Uh, folklorevereniging van Zandvoort. Nou, of eigenlijk begon als buurtvereniging, hè? Begonnen als buurtvereniging. Ja, als buurtvereniging. Ja, En toen? Uh, de dames begonnen dus een, een buurtvereniging... omdat er na de oorlog voor de kinderen eigenlijk weinig te doen was. Dus met, uh, met spelletjes en alles. En op een gegeven moment werden dus wat sketches uitgevoerd... wat uitliep op toneelstukken. En dan werden dus door de heer Steen dus ook uh, waar gebeurde verhalen opgeschreven. Maar over welke jaren na de oorlog heb je net? Het uh, is dus opgericht in 1948. Dus we bestaan nu 68 jaar. Ja, ja formidabel hè? Ja, ja geweldig. En ho hoe, hoe groot is de vereniging eigenlijk op dit moment? Uh, op dit moment hebben we ongeveer 25 leden. Oh, en die treden allemaal, die uh, voor ja, alle Nee, tenen? ze treden niet allemaal op. Nee, nee. niet meer. Nee. En, en het wordt ook steeds minder, hè? We worden ouder. En ja, de oudste is natuurlijk op het ogenblik Bob Gansman, ja, natuurlijk. Ja. Die speelt nog steeds mee. Ben je? Ja. ja. ja. En de jongste, dat is een uh, oppaskindje van mij, of was mijn oppaskind. En die is nu 13, 12. En die doet dit jaar ook voor het eerst mee. Oh wat, oh, wat leuk. Maar ja, daartussen hebben we niks zitten. Nee. Tussen de 88 en, nee. en de 13 nee. zit niks. Dus jullie nee, zoeken nou ja, eigenlijk nee. nog leden. En, no en jullie vallen onder, Zij de, de, onder de 13. Ja, ja. <laughs> ja, we hebben nog wel een jongen, hè. Jordi Kruger, die, of Kru die is, ik dacht, 16. Ja, 15, 16. Maar verder keer, hebben we niks. Vorige keer had ik begrepen dat er ook weer een nieuwe, een jonge uh, een jong aanwas was... die voor het eerst meespeelde, een meisje. Ja, maar die zijn allemaal voor één keer. En we hebben natuurlijk niet altijd voor kinderen een rol. Nee. En het stuk dat we dit jaar eigenlijk zouden spelen... dat bestond alleen eigenlijk ook maar uit wat ons regisseur graag wilde... En dat bestond een heleboel uit uh, jonge leden. Een beetje, uh, ja, die uh, de puberleeftijd hebben. Of tenminste uh, 15, 16. Maar die hadden we niet. Dus toen werd het op een gegeven moment zo moeilijk. En toen moesten we in december nog gauw een nieuw stuk... Oh, jullie uh, hadden het stuk niet. Nee, we hadden een heel ander ja, is, stuk. We zijn met een heel ander stuk. Schrijven jullie zelf ook, of laten jullie ook zelf stukken schrijven? Nee, er wordt niet geschreven. We moeten nee. het allemaal uit uh, wat we alles hebben gedaan. Ja, we zorgen altijd dat er zo'n 10, 12 jaar tussen zit. 13 jaar. En dit stuk kwam eigenlijk op volgorde... dat het 12 of 13 jaar geleden was gespeeld. Dus toen we dat andere stuk niet gingen spelen... toen moest het opeens, uh, ja, wat gaan we nu doen? En toen kwam dit stuk... Uh, voor bijfietsen. Ja. Maar hebben jullie geen, geen, geen verbinding met andere toneelverenigingen... dat je mogelijk uit hun uh, voorraad... En dus ik kon binnen. of ja? zo? Nee, Op de zo? enige folklorevereniging van heel Nederland... die toneelstukken speelde, dat waren wij. Want we, zitten, we waren ook bij een federatie aangesloten. En wij waren altijd de enigste die een toneelstuk speelde. Alles wordt gedanst, volklore dansen. Mm -hmm. Maar niemand speelde een toneelstuk. Nee. En wij hadden natuurlijk een rijke historie van vroeger. Ja. Schreefvaart, ja. de bomschuiten, de verduren... Hè, de mooie uh, ja, hotels die hier stonden. En daar konden wij het putten. En ja, omdat het natuurlijk eigenlijk kwam van vroeger... Nou, hebben maar. wij dit gedaan, maar geen enkel... Uh, Folklore vereniging heeft... Nee, maar je hebt op Zandvoort ook nog andere toneelverenigingen. Maar geen folklore. Nee, maar misschien dat nee, die zijn... mensen een keertje in zouden kunnen ja. willen vallen. Aan, en, we aanpas. De toneelvereniging Bijvoorbeeld. Ja, we hebben een hele go ja, hebben, uh, goede band mee. En er zijn er een paar dames van Hildring Die bij ons zijn spelen. Nou kijk, dat bedoel ik. Kijk, een beetje uitwisseling kan geen kwaad, denk ik. Maar die jonge ik. die het leuk om natuurlijk en Zandvoorts te praten... Zo ver dat gaat. Ja. En ze vinden het natuurlijk ook niet leuk om het haar in een kapje te doen. Want ze hebben liever dat hun haar ja. en dat ze kleden. Ja, dat vinden ze toch niet altijd leuk. Nee, nee. Dus dat is heel Dus moeilijk. dat is de bottle, nee. ja Hebben jullie het idee dat uh, het Zandvoortse dialect ook aan het uitsterven is daardoor? Ja, wij proberen het natuurlijk nog wel. Om het heel duidelijk te praten. Maar de jonge lui vindt het heel moeilijk om dan echt het Zandvoortse... Uh, ja, omdat, en dat... Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. we gaan even microfoons wisselen, begrijp ik. Allemaal één naar rechts, slag. en opgelost is het. Nou ja, meestal praat ik vrij hard. Dus dan is een microfoon niet nodig. Maar, uh, maar als de technicus is, dat vindt, dan is dat zo. Ja, maar ja, maar het is heel jammer dat, uh, dat het een beetje... Uh, en uitstelt. hebben jullie daar wel over gedacht van hoe kunnen we dat uh, oplossen? Is daar iets aan te doen? Hebben jullie erover nagedacht of is het gewoon een feit... Nee, dus zoveel mogelijk. Als, daarom zeggen we ook altijd bij een repetitie... kom allemaal, maar blijf ook allemaal zitten. Nou ja, nu kan het niet... Vroeger hadden we natuurlijk dat hier ging iedereen in het keukentje zitten roken... en zitten kletsen toen we hier zaten. Maar nu we dus naast zitten, kan je niet ergens naartoe gaan. Maar dan zeggen we altijd, kom iedere repetitie. Hebben wij het ook moeten leren. Hoor je ook hoe de anderen... en dan pak je heel goed ja. je dialect op. Ja. Want daar hebben wij het ook van moeten leren ja. van onze ouders... En He, als je op de wurf kwam, je had een rol. Nou speel je hem natuurlijk vanaf oh. oktober tot februari. Dus mm -hmm. je bent er dus zoveel maanden mee bezig. Maar je hoort iedere keer, hoor je die woorden voorbij komen. En die pik je op. Ja. En op een gegeven moment, dan weet je niet beter. En dan zeg je die, uh, dan, dan onthoud je dat ook. Ja, nou, maar nu ja. heb jij het voordeel dat je uit een zandvoetsgezin komt. Ja. Maar ik zie heel veel mensen passeren, nou... Ik die kennen maar niet maar... weer het zalfors. Nee, dat hebben ze nooit meegekregen van kind van of Nee. Nee, nee dat mij, is, ja. mij is ook verteld toen ik pas bij de wurf kwam, als je Engels kan leren, kan je ook zandvoets leren. hoog hè? <laughs> ja hoor. Dat zijn jouw paar En het is allemaal ABZ ja, uh, algemeen ja. beschaafd zandvoets. Ja. Ja, zeker minstens twee Het, het is halen. allemaal uh, half fonetisch opgeschreven, ja. dus als je gewoon leest wat er staat. Er staat in de vrede jaar een, een, een nieuw lid die had het nog nooit gelezen en die leest het zo in één keer op. Ja. ja. Dus daarom zie je, als je gewoon iedere keer komt, want ze zeggen wel eens: ja, god, we kennen onze rol wel en we kunnen niet en we gaan op vakantie. Kom gewoon iedere repetitie. Het duurt wel een, natuurlijk een aantal maanden. Bij heel dringend, bijna drie maanden klaar. Mm -hmm. Twee keer per week. Maar bij ons duurt het natuurlijk heel lang. Of maar heel lang. We maken het er altijd rustig, beginnen we. Maar kom iedere keer, dan hoor je ook het zandwoord, ja. En dan kan je er af en toe wat ja. bij maken. Doet je de vereniging, de wurf nog andere dingen, bal hey. van een toneel... en je acte het geven natuurlijk, zoals bij het museum en ja, dergelijke. Wat he? gaan jullie nog uh, naar het buitenland toe? Want schouwen? dat gebeurde in het verleden wel heel nee, vaak. Nee, het buitenland, dat, uh, dat kan niet meer. Want We krijgen wel steeds aanvragen voor het buitenland, ja. maar als je dan ziet wat ze vragen... dat zijn dan groepen van 30, 40 personen Zo. met een maximum leeftijd van 18 jaar. En je moet ah. kunnen dansen. Ja, ja, ja, ja. ja, en dat gaat voor ons helaas niet meer op. Nee, nee. nee dat dansen. Nee, dansen is een probleem. Nee, oh, dat hey, gaat nog wel. <laughs> nou, ik moet Zo. zeggen, als je dus met kostuum aan danst, dan ben je wel 8 kilo zwaarder hoor. Ja. Dat is echt topsport. Pittig, ja. Ja. ja. Maar, uh, dus de, dat gebeurt in het buitenland niet, maar in Nederland nog wel? Wel. Ja. We ja, gaan nog wel uh, ergens naartoe als we uitgenodigd worden. Helaas kunnen we dit jaar niet naar uh, Nunspeter, Daar hebben ze elk jaar Eibertjesdag. Ik heb dat al gezegd. Uh, de zei. vrijdag ja, na Hemelvaartsdag. Dan komen daar een heleboel folkloregroepen uit Nederland bij elkaar. Is dus heel leuk. Een grote optocht door het dorp heen. Er is een hele grote braderie door het dorp. Er worden optredens verzorgd op het plein. Maar we hebben helaas dit jaar te weinig mensen die kunnen want er moet een minimum zijn om daar naartoe te gaan. Ja, je kan niet met een groepje van, van zes man nee, aankomen. Dat, dat is te uh, weinig. Dat, ja. dat voelt niet lekker. Nee, wel, wel een hele een mooie pak anders, dan. toch? En wij <laughs> doen daar dus ook altijd onze kledingschouwen... Hè? want iedereen komt daar altijd netjes op zijn zondags... maar ja. dan zien ze er eigenlijk allemaal hetzelfde uit. En wij gaan in kledingschouwen. Nou, dan val je toch echt wel op, hoor. Ja, ja. en meestal dan en hè, met de korriwaak, ja. met, met, met strandkleding, ja, ja. badkleding... En ja, dat is dan altijd van... Maar hé, dat... nou is wat anders dan alleen maar dat zwarte goed. Precies, dat en voordeel dat is ook heel leuk. jullie wel. Wat ja. jammer dan. Wat is Eibertsjesdag? Waar komt de naam trouwens vandaan? Weet je, ik heb geen Eibertjes... flauw idee. Ik Gaan heb we het wel we... geweten, maar... Gaan we opzoeken, Eibertsjesdag. Ja. Ja. Maar je kunt hem zelf ook organiseren hier dan. Kunnen jullie dat niet doen? We hebben jaren geleden, jaren, jaren geleden... hebben we een uh, schouw gedaan. Hè. Dus, dus dat uit alle delen van uh, Nederland... werden dan twee paar uitgenodigd. Of één paar... Maar ja, je hebt hier, kijk, dat heb je in andere delen, zo schagen en andere delen van Nederland... daar heb je de middenstandstaten achter. De banken, de slagen, de, de bakken. Iedereen is daar veel meer betrokken bij elkaar. Mm -hmm. En ik, ja, ik zeg de laatste tijd, Zandvoort wordt meer een toeristisch dorp... en er zitten mensen die wonen hier wel, maar dat zijn geen Zandvoorters meer. En die hebben eigenlijk niks meer met de Zandvoortse folklore. Het, het is, is, het, meer... um, is het een kwestie van geld? Stel? Ja. Ja. Stel jullie zeggen van, nou, wij zouden het wel leuk vinden om uh, ook zoiets. Uh, we gaan een leuke naam doen, en dan zijn jullie de gast uh, en de, de gastvrouw. We hebben wel een dag gehad. maar ja, ja. je moet de mensen als Eibertjesdag. Ja, maar dan moet je de mensen geld? toch ook uh, reiskostenvergoeding geven. Ja. Die wil ze toch ook een lunchpakket geven? Ja. Dat kost enorm veel geld. Hebben jullie alles gepraat met de wethouder die toch heel graag inderdaad ja. antwoord op de kaart wil hebben? Ja. Die jaren, uh, jaren geleden dat we het gedaan hebben toen hebben ze geholpen, maar nu tegenwoordig... ja, een heleboel, die geven er geen geld meer aan. Die vinden het ook niet meer nodig. Die willen er zelf ook wat aan verdienen. Logisch, maar ja, dat kunnen we nooit beloven. En het hangt altijd af van het mooie weer. En we hebben het toen bij het, ge, bij het raadhuis gedaan. Op dat, ja, en we hadden schitterend weer. Dus ja, als het lelijk weer is of het regent... waar moet je uitwijken naar ja. de krocht? Ja. Maar dat is voor die mensen ook geen optie... om te komen en te blijven zitten... Want de een zegt, nou kom een uurtje kijken. De ander zegt, na een kwartier, nou gaan boodschappen doen. En de ander zegt, ik kom alleen daarvoor kijken. Dus ja, als die een kwartier, half uur hebben gekeken... dan zegt ze, nou we gaan we nou weer even... dat doe je niet zo gauw in de krocht. Daar kom je echt binnen om te kijken. Ja, maar ik, en als ja. je het in het dorp hebt, dan komt iedereen langs. Ja, iedereen die heeft een boodschappen... hé, hey, leuk, er is wat te doen, we gaan even zitten kijken. En ja, ja en dat, het kost een heleboel geld. Je hebt een heleboel nodig om die mensen uit te nodigen om ze hun reiskosten te geven... en om ze lunch aan te bieden. Duidelijk. Eén uh, oproep mogen jullie doen? Nee hoor, twee. Ik wil dat zeggen. Ga, ga een oproep doen. Willen jullie jeugd? Wil je uh, de middenstand? Uh, vraag maar. Zullen jullie helemaal graag Allemaal. jeugd te hebben? Als, uh, als lid? Vanaf welke leeftijd, tot en met welke leeftijd? En waar uh, kunnen ze zich aanmelden? e mail websites? Ja, die hebben ook meegespeeld. Die kunnen dus ook allemaal één keer per jaar een keertje meedoen. Uh, we zoeken ook jongelui boven de 12, jongelui boven de 20. Maakt niet uit Kortom, welke leeftijd. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. En vooral mannen? Ja. Uit. Niet dat ze bij <laughs> opent. Maar vrouwen, we hebben dus dus weer drie brei gekregen. Altijd tekort. Of het nou koor is. Maar mannen, daar hebben we echt, uh, te daar te heb echt een tekort aan. Altijd die, die mannen. mannen. Bij wie moeten ze zich aanmelden? Vertel, e-mailadres... E-mailadres, dat kan Is dat ook. handig? Uh, dus of is... heb je een website? Ik... We hebben een website, de Wurf. Uh, kunnen ze zich aan... daarop aanmelden? En Daar kunnen ze zich aanmelden. Daar staat ook mijn e-mailadres. Mag ook rechtstreeks. Doe maar, meld het maar. Mieke.hollander. Uh, uh, @casema Mieke Casema.nl Mieke.hollander. Luisteraars, in grote getallen graag. Want <laughs> ze zitten dringend verlegen om nieuwe aanwas. En, al ja. en altijd die mannen. Ja. Altijd die ik man. hou mijn mond nu. <laughs> hoezo? Hoezo, zei de man, ik hou mijn mond nu. En hij zei dat. Goed, uh, dank jullie wel. En heel veel succes. Komende week. En met spanning. En uh, nou ja, gewoon daverend succes. En kom allemaal kijken Zaterdag, natuurlijk. Zaterdag over een week. Maar ik Uiteraard. denk dat jullie al uitverkocht zijn, of niet? Nou, nee, er kunnen We altijd nog wel mensen nou bij, krijgen. hoor. Krijg Altijd. Ja, ja. Al zijn het klaar. Dank jullie wel. <laughs> en heel veel. Alkijd. Okay. on me as I pledged allegiance to the wall. Lord, I recall my little town coming home after school, flying my bike past the gates of the factory. Dirty breeze And after it rains There's a rainbow And all of the colors Are black It's not that the colors Aren't there It's just imagination they lack. Everything's the same Back In my little town U bent weer terug bij Goedemorgen Zandvoort. En wij gaan nu verder met het volgende stuk van ons programma. Big Move programma van fysiotherapie. De Prinsenhof. En voor ons zitten Floor Akkerman en Arjan de Boer. En die gaan ons helemaal uitleggen wat het is. Want ik wist eigenlijk helemaal niets van. Dan ben ik ook niet zo frequent bezoeker van de fysiotherapeut. Dus het gaat voor mij weer een wereld open. En wie van de twee mag ik het woord geven? Ik begin. Nou, Arjan, ga je gang. Ja, we gaan eerst zeggen wat het niet is. Is Wat het, geen, niet het, is. Is, het is geen programma voor dikke mensen. Aha. Het is niet speciaal een bewegingsprogramma. Die zijn er al heel veel. Mm -hmm. Maar het is een programma voor mensen die uh, een combinatie eigenlijk hebben van psychische en lichamelijke klachten. En echt die combinatie is het. Uh, waarbij een stukje eigenlijk van hun proces in die groeps, uh, groeps, groepsessies eigenlijk gaat plaatsvinden. Begeleid door ons dan hè? een aantal keren, en door een psycholoog. Okay, mag, mag ik nog even vragen? Jij begint waarschijnlijk uh, met wat het niet is... door de combinatie met Big Move-programma. Ja, programma's. klopt. Precies. Er zijn er heel veel mensen die denken ja. dat het daardoor... Ja. vanwege Big Move... Ja. Om, überhaupt heet het dan Big Move? Ja, het, het heet zo. Uh, ik zal nog één keer antwoorden voor dat verloren. <laughs> maar uh, het heet eigenlijk zo omdat mensen met dat programma... Uh, hopelijk een, hoop, een grote stap gaan zetten... He, om zelf eigenlijk aan hun gezondheid uh, te gaan werken. Ja, op zo'n manier. Ja, dat is, is, dat die, is... die big move ja. is het. Maar die, die tweede betekenis kan ik mij voorstellen... dat mensen in ja. eerste instantie denken... oké, okay, maar dat is het niet. Wat is het dan wel? Maar dan wel. Nee, dat is dus wat ik net zei. Ja? Dus die, die, die, die, die big uit? move is dus de stap van mensen... om eigenlijk zelf aan hun gezondheid te gaan werken... en te zien wat er gaat veranderen... als je, als je dat op een positieve manier gaat benaderen. He. Wat kan ik, zowel qua creativiteit als beweging... En, uh, en ontdekken met elkaar dus, dus welke mogelijkheden... Maar uh, welke voor welke mensen geldt dit? Uh, voor iedereen die... Uh, Floor, voor iedereen die zegt ik zit toch op een of andere manier niet heel erg lekker in mijn ja. vel of le leg ja, eens uit. Het zijn mensen met uh, in, in het begin met psychische klachten, waarbij is ook sprake is van uh, lichamelijke problematiek en vaak ook sociaal vastlopen. En het programma biedt eigenlijk een Combinatie van uh, bewegen. Dus we zijn wel in beweging, op alle, in de brede zin. En een uh, psychologisch medeprogramma betrokken. Die, uh, in de combinatie die er eigenlijk voor zorgt uh, dat, het dat mensen zich bewust worden van hun patroon. Uh, waar ze mee bezig zijn. En hoe ze dat kunnen veranderen. Dus we komen wel in beweging met uh, fysieke beweging. Ja. Maar, maar ook psychisch. Er is ook een stuk wat uh, het gedrag uh, onder de loep neemt. Kun je, uh, misschien vraag ik iets heel moeilijk hoor. Maar kun je een voorbeeld geven van hoe zo'n sessie dan verloopt? Uh, dit programma heeft als voordeel dat het een groep in een groep plaatsvindt. En een groep heeft ook voordelen. Dus je hebt uh, lotgenotencontact. Je ziet hoe een ander dingen aanpakt. Je bent met elkaar, dus je hebt plezier. Tenminste, dat proberen we. Um, met elkaar bewegen, met elkaar bezig zijn, uh, ideeën opdoen. En waar we bijvoorbeeld in het begin al mee starten, is het contact maken. Hoe maak je nou contact? Hoe maak je contact met jezelf? Hoe maak je contact met de ander? Uh, hoe stel je je open? Want dat, zijn vaak, dat, zijn dat is vaak, vaak een van de, van de ja. problemen die, uh, ja. die ze tegenkomen. Ja, de mensen hebben natuurlijk al een probleem met contact te leggen... en dan ga je ze in een groep gooien. Je moet er niet de stap voorkomen dat ze durven... Contact te leggen ja. met een ander. Dat durven ja. wordt vaak in die groep... Uh, ja. de... dat, dat moet staan. Dit het proces uh, wordt dat ja. gestalte gegeven. Ja. Maar het is precies wat jij zegt. Ja. Uh, daarom is het zo belangrijk. Want die eerste stap om dan in de groep te gaan... Dat starten, bedoel ik. Ze is leven is een beetje op, geïsoleerd. Het is wel echt heel erg groot. ook ja. uh, als, dan... als je de stap neemt om mee te ja. doen... Ja. Dat is die big move. Dan ja, ja. heb je stap ja. gedaan. Ja. Ja. Ja, is, dat is echt ja. zo. Ja. Dat, ja. Als je dan die eerste stappen hebt gezet... Dan zie je meteen die, die, die, die bevrijding hè, van oh jeetje, ik kan het en ik doe het. En, uh, ja. het valt en, zij en dat kan mee, is mee, of ik kan meer dan ja. ik denk. Maar er zijn dus ongetwijfeld heel veel mensen voor wie dit een perfecte ja. Ja. Uh, therapie, noemen we dat ja. niet. Therapie ja. Ja. Ja. zou zijn, ja. Ja. maar die die eerste stap niet durven nemen. Nou, hoe, hoe kun je die absoluut. bereiken? Via huisartsen, maatschappelijk werkers? Ja, nou ja, heel, heel veel gaat via. via hè. Als mensen, we, we hebben nu onze vijfde groep bijna afgesloten. En, uh, en dan, dan horen andere mensen weer van, goh, dat is hartstikke leuk om te doen. En ik heb er veel aan gehad. En dat is op het ogenblik wel een, een van onze belangrijkste, uh, ja, laten we zeggen, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, ja, van promotie. horen zeggen, en via via, en dan mag je, dan mag je langskomen en zeggen, goh, ja. ik hoorde van mijn buurvrouw, ja. enzovoort, enzovoort. Ja. Mag ik ook? Er is wel ja. een verwijzing nodig via de huisarts, dus er moet wel sprake zijn van een bepaalde. En is er ook een patroon in het soort, soort klachten wat, uh, wat, wat er is? Je, zijn het altijd dezelfde? Of zijn er, is dat... Heel divers hoor. Heel divers? Ja. Jong en oud. Ja, ja, leeftijd ja maar ook, ook wat voor echt... soort klachten kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, Behalve contacten dan? Nou, depressieve klachten, angst en paniek, stories. Ook wel een combinatie soms van sociaal isolement. Dat je dat je nee, financieel okay. bijvoorbeeld... Uh, Zeg maar, gewoon heel beperkt uh, wordt en, en, en weinig mogelijkheden dan ja. hebt. Hè? Dus, um, en, en dan op vast zit. Eigenlijk niet meer, niet, meer, niet meer wegkomen. Nee. Ja, Uiteindelijk noem... is wel de huisarts dus degene die dan moet verwijzen. Ja. Ja, financieel is natuurlijk wel een hele grote bot, denk ik, ja. denk ik. Want ja, je hebt natuurlijk een beperkt aantal behandelingen. Nee, het wordt vergoed vanuit het eigen risico. Dus je hebt een, een eigen risico en daar valt het onder. Nou, de meeste mensen maken dat wel op in een jaar. Nou. Ze of... zijn verder. Ja, voor deze doelgroep. Nou ja. ja. Nou, er zijn mensen die dit opmaken, Arie. Ja. Ja. Ja. Maar daar valt het onder. Dus ja. het, het, is, het, zijn verder geen, het is geen fysiotherapie, het is uh, geen eigen kosten. Oké, okay. nee, we hebben het over een fysiotherapiepraktijk. Ja. Dus ja. nou, Dan is denk de je, je automatisch aan fysiotherapie, maar dat is het niet. Het is nee. in jullie praktijk. Wij nee, zijn als begeleiders-fysiotherapeuten en er is een psycholoog bij, de ja. huisarts. En daarmee vorm je eigenlijk een team van. Uh, Mag iedere fysiotherapeut deze begeleiding gaan doen? Wat moeten jullie nog extra ervoor doen? Nou, de, de praktijk die wordt in feite geselecteerd. Hè? Want Big Move is een instituut in Nederland. En dan zeggen ze, oké, okay, jullie praktijk heeft uh, misschien de mogelijkheid... om dat programma te gaan uitvoeren. Want het is een, een multidisciplinair programma. Dat moet samen met een psycholoog. En, en uh, het leuke is dat nog wel eventjes benadrukt mag worden... dat wij dus samenwerken met een psycholoog. Die komt dan uit Amsterdam. Maar hier in Zandvoort heb je Peter Wieringa... Een, uh, heel fijne persoon die, waar, we, waar we mee samenwerken dus die psychische begeleiding geeft. En dat, dat hebben wij nu de laatste twee keer van de vijf keer dat wij dit programma doen. Nu als een enorme plus ervaren. Dus, dus dat wij via Peter ook en, en, en de contacten dus huisartsen en de, tegenwoordig de POH's die ook weer gespecialiseerd zijn voor, het, voor deze problematiek. Dat wij in het programma eens een stukje van het proces kunnen doen en mensen vaak dan weer verder kunnen met een ander stukje. Toch hè, uh, even praktisch gezien. Um, um, uh, ik ben bijvoorbeeld zo'n zo uh, persoon die daar uh, zit. En dan kom ik op zo'n, nou jullie beginnen om half tien, ik noem maar iets. Wie vind ik tegenover mij? Alle, alle drie, want jullie hebben het over multidisciplinair. Nee, nee. Eén? er zijn één-op-één uh, -één begeleidingen. Dus ja? je komt, uh, de deelnemers komen een aantal keer bij de psycholoog. En iedere week is er een groep. Een groepsessie. Dus en en. Je hebt, je ja. hebt er twee. Ja. Een individuele en een groepsessie per ja. week. Maar wat jij net zegt, van als je echt dus binnenkomt... Hè, dus de huisarts die zegt van... Hey, dat zou iets voor je zijn... dan krijg je een intake van de psycholoog. Ja. En de psycholoog die zegt... oké, okay, ik kan hier iets aan opplakken dat jij in het programma mag... want er moet dus iets zijn... Het is niet dus zeg maar iemand die door zijn enkel is gegaan of iets dergelijks. De nee, hij moet, er moet ook in ieder geval vinden. weten dat, dat, er, dat er iets ja. mee, mee kan. Ja, ja. ja. En, dan, en, dan, uh, en dat vindt dus bij ons in de praktijk plaats, zoals bij de Prinshof. Maar de lessen, hè, er zijn vijftien sessies van anderhalf uur, die vinden in pluspunt plaats. Oh, op die manier. Ja, dat komt eigenlijk omdat het een, een programma is wat een, een opstap is. Dus het is een springplank naar een sportclub of mm. naar... Uh, een... Want daar zit dus kennelijk een vervolg aan. Er zit geen vervolg. Aan, nou, in, in de zin van. Maar wel van, in de wijk. Ja, en ook in, denk ik in de zin van. Uh, we hebben je een stapje geholpen. Ja. Maar ga nu precies, verder. Precies, dat, dat bedoel ja. ik met vervolg. Aan. En daarom zitten we ook ja. in Pluspunten, omdat daar natuurlijk heel veel te doen ja. is. Ja. En, uh, Kunnen ze meteen werken? door? Dat is, ja. ja, en die omgeving is hartstikke fijn. En daar want worden pluspunt ontzettend. is natuurlijk een prachtig ja. centrum. voor ja. mensen in Zandvoort die, ja, ja. die op wat voor manier dan ook ondersteuning nodig hebben. En uh, daar kan je met zoveel dingen terecht. Dus he, daar ben je dan eigenlijk al met één been binnen. Dus dat de contacten die we dan onderling hebben heel, heel, heel prettig zijn. Ja. Hè? Dat je ziet ja. van uh, ook het, het wijk... want je kan het ook niet los zien van wijkgericht werken... Hè? zoals het nu gaat plaatsvinden in de gezondheidszorg. Hè? Dus ja, we, we staan er eigenlijk ook als praktijk daardoor middenin. Ja. En jullie dus, doen dit al twee jaar? Ja. nou, ik denk dat het al drie jaar is. Hè? Drie jaar. Ja, en het, het, praktijk, het, het uh, programma is ook met name om de eigen kracht van de deelnemers aan te spreken. En dat is natuurlijk heel hot op het moment... Hè? Participatiemaatschappij. Ja, helaas wel. Ja. Eigen kracht ontdekken. Nee. Ja. Wat kunnen we ondanks onze beperkingen nog wel? En wat, waar zijn we goed in? En dat komt in dat programma. Nou, het staat wel eens door natuurlijk. Naar boven. Die participatie. Ja, ja. ja. dat, dat, dat ja. wordt natuurlijk ook wel eens een keer uh, mis. Maar dat is wel de, Nou, Behoorlijk ja. tegenwoordig. Als ja. ik de, de indruk zo zie wat met vrijwilligers wordt gedaan, dan denk ik. Nou, sorry jongens. Ja. Je kunt een stapje te ver gaan. Ja. Maar dat is een ander hoofdstuk. Maar, maar ja. Ja, jullie ja. hebben maar een beperkte rolbegrijping. Het behoor, is puur wel... het begin. Het is echt een. een, een ik doe een bewustwordingsprogramma. Uh, ja. uh, en daarna hoop ik dat mensen denken van goh, ik, uh, ik ga uh, sporten of ik ga zwemmen of ik ga muziek draaien. Of, uh. Zijn er En als jullie zo nou euh, terugkijken op die uh, drie jaar? Wat ja. is dan je gedachte erover? Dit was zinvol, dit is een, een ons uitgezien een succes. Ja, nou, maar, mensen, wij we, vinden het heel leuk. Ja, ja, dan dan is het dat is het succes. Uh, Jullie ja, vinden het ook zeg maar, leuk om te doen. Nou, kijk, dat is meer graan, ja. Nou, dat is de hoofdmoot. Ja, de, de, de, de, kraan, de kraan is behoorlijk dichtgedraaid. Hè, want want uh, dit programma dat liep. En er was een bepaalde vergoeding voor. En die vergoeding is voor ons bijna gehalveerd. Hè, dus we, we werken zeg maar, een beetje voor, voor de helft van het tarief wat wij ge, gewend zijn. En... Uh, ja dus we hebben daar echt wel met de praktijk over gepraat van moet, moeten we dat dan voortzetten en op die manier op, om die reden is het in Nederland dus ook op verschillende plaatsen dus niet doorgegaan uh, maar wij vinden het gewoon te leuk in de samenwerking uh, met andere professionals is zo belangrijk ook voor ons dat we dat ja, ja dat, daar, haal je, daar haal je wel en, winst en, en, en, uit is het dan niet nog dus, dus, en hier ja. is het wat geven daar plezier. is het nemen dus heel belangrijk ja. Ja. Ja. maar voor uh, de cliënten want het heet tegenwoordig ja. allemaal cliënten o, uh, wat hebben jullie daar uh? Ja, positief eigenlijk. Wat ja. We, we evolueren ook. We doen een soort enquête naar het eind van het programma. En we laten ze na een aantal maanden ontmoeten elkaar nog een keer. want Wat is er nou van terechtgekomen? En wat, uh, is het, is het een duur, heeft het een duurzaam karakter? Ja, want je kunt zomaar terugvallen. Precies. Mm -hmm. ja. um, sommige deelnemers vinden het wel eens jammer dat er geen vervolg is. Omdat ze toch in een soort uh, gat vallen. Ja. Hè? Want die 15 weken, die zijn echt... Uh, zo om natuurlijk. Die zijn zo ja, En dan, dan moet je durven zwemmen. Zo ja. leuk, ja. ja. En dan moet je zonder ons kunnen zwemmen. Ja. Ja. Dus, uh, maar goed. Daar... Maar jullie, jullie wijzen wel waar de zwembandjes liggen. Toch? Ja, wij uh, staan aan de kant en we ja, ja. Wij wijzen af en toe. Ja. Maar er is er nou een grote groep geweest die jullie al geholpen hebben? Uh, de groepen zijn. Nou, de eerste groep was twaalf uh, uh, deelnemers. Uh, we hebben ook een keer acht gehad. Het is, het is lastig om mensen te, om die groep vol te krijgen. Uh, ja, toch wel. We zijn toch wel ja. ja, ze hebben een enorme drempel natuurlijk. Ja. Daar ook die ja. big move met overletters. Ja. Het is toch ja. nog wel schaamte ook om toe te geven. dat Jullie je zijn dus ook doen? afhankelijk van uh, doorverwijzingen. Ja. ja. Maar goed, het gaat in ieder geval nog door. En, uh, wij blijven doorgaan. Wij blijven. Peter <laughs> wie gaat, gaat ook door. Die vindt ja. het ook heel erg leuk. Dus, uh, en wij vinden het heel erg leuk dat wij nu weten hoe dit... Ik ken het. Absoluut, het is, ook ik ken het. Nee, nee, ik ook niet. En ja. wij hopen veel luisteraars uh, die dit gehoord hebben... dat die denken, nou, misschien moet ik toch eens even een klein drempeltje over. Ja. En dat kleine drempeltje is gewoon de deur open doen bij... Fysiotherapie Prinsenhof en zeggen: Ik hoorde, het mag ik even praten? Ja. Of Dat met is, de huisarts natuurlijk. Eigenlijk. Met de ja. huisarts, maar dit is ook een klein drempel. Ja, zeker, en dan. jullie hebben ook het een en ander vermeld op jullie website, neem ik aan? Ja. ja www.prinsenhof.nl of iets dergelijks? Ja, met, ja daar fysioprins. komen jullie mee. Visioprins.nl. Ja? En als en, we een groep vol krijgen, dan, uh, dan kunnen we in mei beginnen. Ja. ja. <coughs> ja. Dus. Ja, en dat werkt altijd wel, want vorige keer hadden we eigenlijk voor het start van de groep ook een artikeltje in de krant. En uh, nou, dat, dat, dat werkt, hè. dat is perfect. Dus ik hoop okay. dat het ook werkt. Dus luisteraars, als u denkt dat het iets voor mij azel niet en ga. Ja, van harte aanbevolen. Veel succes okay. jullie. Dankjewel. Jullie bedankt. Ja. Dank voor de aandacht. Ja. Vraag gedaan. Leuk. Weet je wie je wilde zijn? Of wie je wilde worden?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 En als je me mist, bedenk dan maar, dat ik altijd blijven zal, altijd in overal. Of onderaan de streep, mag je weten hoe het gaat. weer bij u terug en hopen dat u weer bij ons terug bent. We hebben het laatste onderdeel voor uh, het nieuws. En dat is Kees Bruinzeel. Ondernemer nou. van de firma Blokker. En, ja. en, en Jupiter. En noem maar op, maar daar gaan we het allemaal over hebben. En uh, ik denk dat er niemand in Zandvoort is die Kees niet kent. Gaan we er maar even vanuit, Kees? Ja, Kees is een begrip. Ja. Ja, nou, wel, in geval bij mij wel. Na deze opsteken gaan we dus even met Kees praten. Bedel, wat uh, familie Bruinzeel, allemaal broers? Ja, de broers familie Bruinzeel komt uh, oorspronkelijk uh, de roots liggen in Zeeland. Van mijn ouders. En mijn, mijn vader komt uit Kruningen, zoals dat heet. En Kruningen. Oh, Oké, okay, ja. Op zijn nee, zeeuwse. is niet zo goed. Nee, dus Kruningen. <laughs> en mijn moeder die de uh, vader, dus mijn opa, die, die werkte bij de Rijkswaterstaat. En die zat destijds zat die op. Uh, bij Hans West, Hans, Hans, Hans Weert is dat. En zo hebben ze elkaar leren kennen. Maar hoe kom je en dan op Zandvoort terecht? En in de jaren, toen op een gegeven moment... Uh, ging mijn opa Woest verhuizen naar, uh, de, naar Zaandam. En moeders gingen mee naartoe. Mijn vaders wilden er achteraan. Mm -hmm. En gingen ook naartoe. En toen hebben ze gekeken naar een zaak. En die kwam in Zandvoort. Die stond te koop. En welke Want, zaak was dat? Dat was de Jupiter. Dat was Jupiter op de toen Op we... een oude locatie, begin van de Altestraat. ja. Naast de apotheek. Naast de apotheek. Ja, zo is het begonnen. Ja. Ja, dat is, was 1932, geloof ik. Dat ze begonnen. Zo lang al. Zo lang, ja. En uiteindelijk uh, zei vader natuurlijk, ik hou ermee op. Maar ik heb hoeveel zoons? Drie jongens en een meid. En die moesten alle vier de winkel in? Wilden nee, ze dat ook? Nee, nee. Nou, mijn oudste broer Jaap, die uh, is als eerste de winkel in gegaan. Die scheelt tien jaar met mij. En ik ben daar ook, ook mee gegaan. Richard is... Uh, hij is gymnastiekleraar geworden. Kon heel goed voetballen. Die speelde ook bij DWS. Hij had ja. een ernstige blessure gekregen. Sterk, ja. En dat kostte ze zijn baan. Want hij kon geen gym leraar meer blijven. Nee. En toen is hij die... ook in de zaak gegaan? Nee, nee, nee. Een nee, nee, nee, nee, hele, nee. hele andere kant op ja. gegaan. Een hele andere kant op gegaan, ja. Dus jullie zijn met z'n tweeën, zeg maar, de zaak van vader, hebben jullie die voortgezet? Ja. Dat was ja, vanaf uh, de jaren zestig, tot de. Uh, tot 90 ongeveer. Toen ging mijn broer eruit en die deed alleen nog de administratie. Maar even voor de luisteraars: het was natuurlijk niet zomaar een winkel. Het was een winkel waar feitelijk alles te kopen was. Althans, ja. alles speelgoed Tenminste, ja. digel, als ik het zo mag noemen. Ja, als je iets ja. wilde hebben, ging je naar jullie. De, Jupiter, ja, de mooiste jaren ja. waren ja. de jaren 70. Ja? ja. ja. Waarom dat waren, waren dat de mooiste jaren? Dan hadden we de winkel op de entree op het Raadhuisplein. Ja. En daar was dus een. Beneden hadden we een speelgoedafdeling. Ja. ja. En dan geef je de huisartszaak. En dat, waar nu uh, waar Moerenburg zat, dat hadden we ook erbij. En daar zat de sportafdeling. En dan hadden we het gedeelte in de Louis-Davidstraat. Dat was split level. Beneden ja. kleinmeubeltjes. Ja. En boven hadden we hele luxe service en dat soort dingen. Ja, heel mooi. Uh, ja, Ik dat kan het maar, ja. Oh, ja, maar iedereen kan zich dit waarschijnlijk ja. wel herinneren, toch? Ja. We hadden twee liften. Een lift in de Louis-Davidstraat en een lift in de Haltestraat. En die lift in de Haltenstraat ging helemaal tot aan de tweede verdieping. En dat was dat je onder andere de pannenkamer. Die stond vol met kookpannen en dergelijke. En zo had je allerlei ja. En verschillende... Dan moet je ook wel heel veel van heel veel markten thuis zijn als uh, ondernemer. Ja, maar kijk. Wij zijn natuurlijk helemaal opgegroeid. Eigenlijk. Ja. Ik, ik weet niet beter. Het gaat allemaal automatisch. Ja. Ja. Dus dat, uh... maar, maar toch. Respect hoor. Ja. ja. Absoluut. En dan een beetje denken van wat wil de Zandvoortse bevolking? Wat moet ik inkopen, toch? Dat, ja, maar dat gaat natuurlijk... Kijk, vroeger had je... Je mag altijd over vroeger praten. Ik vind de jaren tot 70 en 90 of 65 tot 90... voor mij de mooiste jaren. Ook de mooiste jaren voor Zandvoort. Ja, maar ja, dat is niet meer. Nee. Het is helemaal veranderd. En dat heeft allerlei oorzaken. Het is, uh, mensen kijken van televisie... Uh, het is, het is ook het, niet het, tegen te het houden. Nee. Vroeger had je Oberenbayer, je had Italia. Je had een vierkantje. Zeestraat, Haltestraat, Kerkstraat, Boulevard. Dat liep je een paar keer op een avond. En dat was gezellig. Ja. Je had de, de boertjes van buiten die speelden op het En ja, Maar dat is allemaal over. Het is ja, voor mij. Ik ja. denk alleen dat de jeugd van tegenwoordig... die nu op groeit, hetzelfde verhaal zal hebben... als zij in de kunnen. leeftijd hebben. En zeggen. oh, wat was dat toen toch ja, gezellig. dat zou ding. best kunnen. Dat, dat denk ik wel. Maar. terug. Ja. Wanneer zijn jullie gaan verbouwen, Kees? Naar het hele grote pad op. Uh, ja, dat is al die plannen zijn geweest... in de begin jaren negentig. Is dat begonnen. Dat is wel een enorm project geweest. Ja, en uh, we hadden natuurlijk, mijn ouders hadden al heel wat meegemaakt... met de schoonheidscommissie, ja. met de gemeente Zandvoort. Ik weet nog goed dat mijn vader wilde verbouwen. En toen hadden ze tegen hem gezegd... je moet de gevel helemaal optrekken... tot de tweede verdieping. En je rechte gevel naar boven toe. Maar de beste man had dat geld er niet voor. Nee. Dus die ging naar Venema toe. En toen werd Venema niet... die sprong voor mijn vader in de Bres. En dat gebeurt niet. Die man heeft er geen geld voor. Doe wat hij wil. Dus we hebben al heel wat meegemaakt. Ja, en nu me. was ook een van de eisen van de gemeente... dat er een jonge architect moest komen... van buiten... en die moest dat aanpakken. Nou, dat ja. hebben we gedaan... En die heeft dan dat plan gemaakt zoals het gemaakt is. De meeste mensen snappen niet hoe het zit. Nee. Want je moet er eigenlijk van uitgaan dat de andere kant van de Haltestraat helemaal plat is. En als je dan een metro 50, 60 ernaar kijkt, dan zie je van links tot rechts zie je een heel skelet. En in dat skelet is dat winkelcentrum gebouwd. Ja, ja, ja. Zover, zover heb ik ook nooit kunnen nee, kijken. Nee, ook... nee, nee. nee. nee. Ja. Land, Waarom staan er op de, op de schoolstraat die palen, die, ja. die ijzeren palen? Waarom ja. zijn die ja. er? Dat is dat skelet. En, en op het Raadsplein ook. Ja. Nou, als je dat dan van die afstand bekijkt, dan zie je dat het hele zaakje in een skelet zit. Grappig. Dat dus is mij nooit opgevallen. Nee. Daar heb nee. ik toch best wel wat gezien van zo'n antwoord. En ja. volgens mij kun jij uh, over deze hele geschiedenis bijna wel een boek schrijven. Doe, zo... doe je ja. dat ook? Nee hoor, alsjeblieft niet. Echt niet? Nee, nee. Nee, ik heb er ja, erg zoveel meegemaakt. Ja, ja. Maar heb voor de geschiedenis van Zandvoort is dit natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, wie weet. Nou, gaan we nou, als nou, ik gespecialiseerd ben. Gaan we, oh, dat ja. duurt nog heel lang. Toch hopen we, ja, Kees? Ja. Nou, dat weet ik niet als ik <laughs> maar, Kees zo hoor. Ik zei, hopen we. <laughs> ja, ja. <laughs> maar goed, dus dat. Uh, maar op dit moment doe je het alleen. Ik doe het met mijn vrouw samen en mijn broer ja, Die doet nog administratie. Die is niet helemaal 100 meer. Nee. Ik kan haast niet horen. En uh, ja, bij Blokker, we zitten nu een jaar of, of 15, 16 bij Blokker. Daarvoor zaten we ook al bij hun. Alleen dan kochten we al bij de groothandel van hun in. Mm -hmm. En hadden we dezelfde folders. Daar ja. lijkt we dus mee dat Blokker geen folder op Zandvoort kon verspreiden. En uh, ja, ook bij Blokker is alles veranderd. Uh, ik van de een week of drie geleden hoorde ik voor het eerst omnichannel. Wel? Omnichannel. Nou. Wat gaat Blokker doen? Omni-channel. Channel, ja. weten zoek hem maar op, op internet. Omni is veelomvattend. Ja, nou, toch, het dan? komt erop neer. Alle inkopers bij Blokker zijn in wezen ontslagen. Ja. En die hebben allemaal opnieuw moeten, uh, moeten vragen, solliciteren voor een nieuwe baan. En de uitgangspositie is van het Omni-channel dat de klant centraal staat. Nou, dat is er toch een geheel nieuw inzicht. Hè? Ja, klantcentraal. En verder, de klant is en verder centraal, dus wil ik wat niet klant hebben, of zo. Dat moet, dat moet ingekocht worden. Is dat nieuw? Dat is nieuw, ja. Dat is nieuw. Dus dat betekent niet, dat je aan de ingang staat... en zegt wat zou je willen hebben... Ja, ja. dan kan ik dat voor ja, je inkopen. Ja, ja, ja. Het is ja. Zo, ja. Nou ja, goed. Ook dat zijn allemaal nieuwe inzichten, ja, toch? Ja. En die zijn ook zo weer voorbij en dan komt er weer wat nieuws. Dat zal best. Ja, maar je, je werkt wel met plezier, hè? Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen... De laatste jaren niet meer zo. Nee, nee dat is voorbij. Dus ja, jammer. Ja, het is jammer, maar alles is zo veranderd. Ja, dat is, is het ook, ook alweer, een, wordt er gedacht aan een opvolging? Wat? Nou, Blokker neemt het over dan. Ja, ja. Er ja, is wel over gesproken. Dus Blokker zou dat dan uh, overnemen. Wij zijn geen grote Blokker en ook geen kleine. Nee. We zijn een middelmaat. Uh, dus het dus is voor mij makkelijk. Toch als we, winkelcentrum. Als wij bepaalde artikelen verkopen, nou, ja. dan vermenigvuldig ik dat met 600. Ja. En dat verkoopt Blokker Nederland. Ja, leuk. Dus 600 grappig. winkels. 600 winkels hebben ze. Zo. 26, nee. geloof ik. Geen idee. Ja. Ja. Ja, nee, geen idee. Het is natuurlijk ook een begrip, hè? Ja. Blokker is een begrip en uh, bij ons is Jupiter. Het grappige is dat ik ook nog heel vaak zeg... even een Jupiter. Ja, ja, ik ook. Ja, nou, en Jupiter. volgens mij ben ik niet de enige. Er zijn meer die zich naar uh, Jupiter... Jur Pieter, Oh, dat is ook leuk. Dat is ook nou. leuk. <laughs> Misschien komen we vanmiddag nog eens bij jullie. Oh, het antwoord is. Dus ja. ja. Ik praat over de positie? Positie? Ja, positie. Ja, ja. ja. Ach, het kan ook allemaal. Ja. In ieder geval uh, nou. Uh, uh, toch heel erg leuk dat je even een aantal dingen hier kwam vertellen. We hebben ook weer wat nieuws gehoord. Ja. En uh, ja, heel veel succes gewenst en we zien het wel wat er met onze Jupiter. Tuurlijk, het Jupiter, Blijf Jupiter, Jupiter gaat gebeuren. Juip, even een juip. Goede vader, ja, even een jup, ja. goede vader he, heet ja. dat, Jupiter ja. is de naam van goede vader. Oh. Voel jij zo? Oh, goh, nee, hoor. Ja, je zo? Goed, snel. Ik ben ook een ondeugende jongen geweest toen ik 12, 13 was. Als ik mijn, kleine, mijn kleinkinderen zie op die leeftijd, dan denk ik, jongen, jongen. Wat jongen. zijn die lief? Nou, nee. Ik, ik was ontduigend. Maar ik was ontduigend door dus. Nou, <laughs> dat kon in die tijd, Kees. Dat ik denk dat wij dat allemaal nou, hebben. Maar nee. we nee. weten ook gewoon de helft niet van onze kinderen en kleinkinderen. En dat is maar goed ook. Nee. nee. Zo is het. Ja? Ja. Dankjewel. En ah, nou. wij gaan naar het nieuws. Ja, nou, ik denk dan dat Thomas nu nog eerst een muziekje gaat draaien. Eerst een ja. muziekje en dan naar het nieuws. Ja. Thomas. Dankjewel. Oké. Okay. Mis vandaag en spijker in een schoen uit de tram geduwd, mijn hand verbrand aan de grijze, vergeten de kraan open te draaien. Alles loopt mis vandaag. De brief. Weer niet gepost, de buurman kwaad, de gelachkamer nog dicht, geen voer voor de mamot en de papagaien. dus gierend naar de haaien. Alles loopt mis vandaag. Te laat voor het bezoekuur van een vriend met mensenvrees en jouw hoed voor mijn verjaardag. Heb ik in de gracht laten waaien. Alleen maar naar je raaien. Alles nog misgegaan. Een nieuw mens ontmoet. Tot zover het ritme van ZFV via de kabel op 104.5.